uit Os zijn op weg naar Den Haag. Ze zullen Tweede Kamerleden een petitie aanbieden waarin wordt gepleit voor behoud van werkgelegenheid en kennis op het gebied van geneesmiddelenonderzoek. MSD gaat reorganiseren en daardoor verdwijnen bij de MSD-vestigingen in Os 2175 banen. De Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid keert van de recess terug om er vanmiddag over te praten. Een aantal partijen in de Tweede Kamer wil dat het kabinet in actie komt om zoveel mogelijk banen te redden. Tijdens een vlucht van Washington naar Los Angeles zijn 30 mensen gewond geraakt doordat de vliegtuig terecht kwam in slecht weer. Er ontstond hevige turbulentie, meldt de Amerikaanse luchtvaartdienst. Noodgedwongen landde het toestel van United Airlines in Denver. De 30 gewonden, onder wie 4 bemanningsleden, zijn opgenomen in ziekenhuizen. Een van de gewonden is in levensgevaar. Het vliegtuig had 255 passagiers en 10 bemanningsleden aan boord. De uitvinder van de zwarte doos, de Australiër David Warren, is op 85-jarige leeftijd overleden. Warren ontwikkelde het idee voor een zwarte doos na een vliegtuigongeluk in 1953. Hij bedacht toen dat het onderzoek naar de oorzaak gemakkelijker zou verlopen als er bandopname van gesprekken in de cockpit zouden zijn. Ook vond hij dat er een registratie moest zijn van metingen van de apparatuur tijdens de vlucht. De zwarte doos kreeg de kleur oranje om hem sneller te kunnen vinden.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 Het weer, eerst nog zon, later bewolkt in de loop van de middag en vanavond enkele regen en onweersbuien. Het wordt 23 graden aan zee en een graad of 30 in het oosten. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zon, zee, zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Inspiratieradio.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 beste luisteraars, welkom terug bij Inspiratie Radio. Vanavond hebben we als gast William Appelman. Hij organiseert de bekende Swing Station Feesten. En we gaan het in dit blok hebben over wat zijn Swing Station Feesten. Nou, William, wat zijn Swing Station Feesten? Ja, euh, dat is natuurlijk, uh, ja, hoe laat zich dat beschrijven? Ik, ik heb zelf nu op de, webs, op de nieuwe flyer voor de parties uh, bij Ries aan Zee staan de uh, Friendly 25 Up. Dus het is vanaf 25 jaar.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 dus dat schuift ietsje op. je bedoelt over de reguliere de tijd, de, de tijd uh, dat we open zijn. in Haarlem. en uh, ja, wat zijn swing feestjes? Uh, dus. Uh, ja, misschien zijn er uh, luisteraars die zei uh, kunnen bellen of zo, die zeggen van nou, wat hoe ze zelf ervaren hebben. maar ik uh, na vijf en half jaar, ik vind het ach, altijd hartstikke leuk. en uh, ja, en, en dat is wat het altijd weer verder brengt, zal maar zeggen. En, uh,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 Zus uh, tineke... was mijn wel een zuster. ze tien keer, Ja, die hebben ja. we toen in de uitzending gehad. Die hebben oh. ja. nog wat. Ja. ja. Dus uh, ja, dat is echt een uh, spirituele, uh, de spirituele club. Uh, dansavond. En maar Swingstation is echt een reguliere uitgaansavond. Uh, ja. maar, maar waarom uh, 25, plus? waarom mogen jongeren daar niet komen?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 Die ja. willen zuipen, die willen nog een beetje brani doen. Het uh, ja. is ook een andere soort muziek, denk ik. Um, ja, zeker. Kijk, uh, de, god, ik weet eigenlijk nog niet waar ze allemaal op uh, zouden dansen. Maar uh, kijk, we hebben dus wel de moderne muziek en disco dance classics uh, bij Swingstation. Station. Maar niet het hardcore uh, house of hardcore dance. Uh, nee, het is wel een hele toegankelijke uh, muziek waar, waar je op kan dansen.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 En de Dance Classics is dus het, het kenmerk zeg, met uh, Relight My Fire, John Travolta. Gewoon uh, de ja. gouden oude van de uh, jaren 70, 80, 60. En natuurlijk bij de Dashboard Light. Ja, ja, die uh, <laughs> mag er ook helemaal zijn. Elke ja, avond heeft, denk. Geeft helemaal niks. <laughs> is dat dan ook gekleed uh, naar die nee. jaren? Of is nee. het gewoon, uh, iedereen mag gewoon nee. dat aandoen wat hij wil? Nee, gewoon wel casual. En ik wil uh, totaal niet, uh, ik wil niet, uh, uh, geen... Uh,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 Weet je, en dat maakt ook een kleine uh, gemeenschap een dorp als Zandvoort. Of, uh, ja. ja, waarom hoe, hoe, hoe Zeker, zeker radio? in Zandvoort. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar het is een hele hechte gemeenschap. Hè? Ja. Als je woont hier nu een half jaar of zo. Ik uh, heb nog weinig gemerkt, zou zeg maar, zeg ik zeggen. Ik woon officieel nu een half, half jaar uh, in Zandvoort. Uh, maar al uh, wel al, uh, vijf jaar komend van mijn vriendin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 veel meer uh, nationalistischer zijn dan wij bijvoorbeeld. je het echt op de keper uh, beschouwd? Nou, ik, ik, het zal ongetwijfeld wel ook daar heel veel gemeenschapsgevoel zijn... en, en heel goed zijn. Kijk, want nou, uiteindelijk, de... alle, alle, alle steentjes in de maatschappij... die maken een, een, hoe een land is. En ik denk, dat geeft ook van...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 Ja, ik wilde ondernemer worden. Dat uh, zat uh, in mijn familie. En ook wel een beetje in mijn gevoel van... Ja, leuk uh, mijn eigen geld verdienen. En een stukje vrijheid hebben. En uh, ja, dat is pas uh, vijf jaar geleden tot uiting gekomen. <laughs> dus maar, dat maar ook is, in de branche? Uh, Sorry? Ook in de branche waar je, waar je nu in nee. zit? Of was dat -feest iets anders? was ik helemaal nooit zo erg mee bezig. Ja, ik was al uh, in die zin... Uh, jaren jaren dat ik Swing startte... was ik met uh, Swing Halen bezig. Weer een groepje vrienden gemeenschap van vrienden dat we dat organiseerden. Dus het van het een kwam met het ander. Het vanuit de liefhebberij. Ja. Nou, we, zitten er weer, we zijn er weer aan toe aan het einde. Dankjewel voor, de, voor het hier zijn. Yes. We gaan even luisteren naar muziek. Peter White met Welcome By.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 Nou, uh, William, heel erg bedankt voor, ja. uh, voor deze uitzending. Nou, ook uh, bedankt voor de Dank. uitnodiging. Dankjewel voor dat je deze, ja, deze ons hebt willen vertellen over al je zaken in Swing Station. Leuk ja. dat mensen een beetje ja, de, de man achter het, de feesten kan, uh, kan leren kennen. Ja, dankjewel. Succes nou. met alles. Dat is maar genoeg. Hè. Bedankt uh, Rob voor de, voor de techniek en de muzieksamenstelling dit keer.